Jongens, uh, er is iets dat je moet weten. Holla, holla. Jij hebt toch niet met Beekman in dat salon zitten stoeien, Dat ja, Zal het gaan, ja. Maar ik weet wie dat misschien wel gedaan kan hebben. Gaat u ons dan nu vertellen of is het een staatsgeheim? En uw gezichten te zien precies wel. Oh, nee, natuurlijk niet. Uh,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 Daar stond je inderdaad met je twee voeten in de pla. Maar, maar wacht nu eens, mannen. We zijn aan het doordraven. Hè? Het is nog maar de vraag of hij daar wel met Martin gezeten heeft. Ja, dat kunnen we vlug te weten komen. Hier zie je. Neem dat glas, door wat porto of zo in en ga haar dat geven. Dan loop ik straks recht naar Vermeulen met haar vinger af. Wat oh, doen we nu neonuzel, Pieter.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 Kom op, jongens, haal ze maar. Ik heb tien domen. minuten voor u, commissaris, en geen seconde langer. Oh, je, sorry. Uh, ik minuut. kom ongelegen. Ja, ik heb een dringende afspraak. Ik had u maar even zitten. Uh, nee, uh, bedankt. Uh, ik heb mijn knie bezeerd. Ik blijf liever staan. <laughs> Werkt Dirk de Meijer ook in dit kantoor? Uh, nee, die had zijn eigen ruimte, dat weet u toch? Hmm. Uw mensen zijn alles komen kijken.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 Speel dat maar door naar Van Insen, dat zal hem zeker interesseren. We hebben namelijk niet alleen massas alcohol gevonden... in het bloed van Dirk de Meijer... Mm. maar ook sporen van ja -ba. Sporen van ja -wa? Goed, commissaris. Uw tijd is nu echt om... z'n mis ik mijn afspraak. Ja, om nog even terug te komen op gisterenochtend...